Hier een boekraad met het NOS Journaal. Sultan Kaboes van Oman is overleden. Kaboes zat bijna een halve eeuw op de troon in de islamitische oliestaat... en was daarmee de langstzittende heerser van de Arabische wereld. In 1970 verdreef hij zijn vader met hulp van Britse militairen. Kaboes vond dat zijn vader het land verwaarloosde. Onder zijn leiding moderniseerde Oman... groeide de welvaart en kregen vrouwen meer rechten... Sultan Kaboes was al enige tijd ziek. Hij was 79 jaar. Bij de vliegramp met het Oekraïnse passagierstoestel in Iran... zijn minder Canadezen omgekomen dan de afgelopen dagen werd aangenomen. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken... zijn geen 63 landgenoten verongelukt, maar 57. Hij noemde de situatie erg veranderlijk... en zei dat het aantal doden is bijgesteld nadat documenten waren bestudeerd. Alle 176 inzittenden van de Boeing van Ukraine International Airlines kwamen woensdagochtend om het leven toen het toestel vlak na vertrek uit Teheran crashte. Verschillende westerse inlichtingendiensten, waaronder die van Nederland, zeggen dat het toestel zeer waarschijnlijk uit de lucht is geschoten door de Iraniërs. Iran ontkent stellig en gaat uit van een technisch probleem. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stuurt volgende week de impeachment-aanklachten tegen president Trump naar de Senaat, schrijft voorzitter Nancy Pelosi. Daarmee kan het afzettingsproces tegen Trump in de Senaat van start gaan. De zaak draait om de vraag of Trump zijn macht heeft misbruikt toen hij de Oekraïnse president Zelensky vroeg een onderzoek te beginnen naar zijn democratische rivaal Joe Biden. Ook zou Trump het onderzoek van het huis hebben tegengewerkt. Op een school in Mexico heeft een jongen van 11 een lerares doodgeschoten. Vijf klasgenoten en een gymleraar raakten gewond. Na de aanslag pleegde het kind zelfmoord. Hij zou zijn geïnspireerd door een computerspel. Het weer? Vannacht droog en vrij fris, met kans op vorst aan de grond en wat mist. De komende dag, vooral in het oosten, geregeld zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is.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 Yeah. in the mix right here right now it's the jc running it into the deep house sessions No <laughs>